Het schip uit Katwijk wilde gaan vissen in de Australische zeeën... maar de Australische Senaat stak er in september een stokje voor. Het 140 meter lange schip ligt nu aan de kade. De Australische overheid wil eerst onderzoeken... wat de eventuele gevolgen voor de visstand zijn. De eigenaren hebben nu toestemming gevraagd om vis van andere boten te kopen... om die vervolgens aan boord in te vriezen en op te slaan. Het bedrijf benadrukt dat het niet van plan is om zelf te gaan vissen... en dat de inspecteurs mee mogen varen om daarop toe te zien.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 Goedemorgen op deze dinsdag 22 januari. Ja, de dinsdag na Blauwe Maandag, zullen we maar zeggen. Straks, wat heb ik allemaal voor, uh, vandaag voor je? Uh, straks om half zes heb ik focus op de wereld. Dan gaan we naar, uh, naar Indonesië, Sulawesi. Indonesië is de, een plek waar uh, van tijd tot tijd geweld is tussen christenen en moslims. Het is naar, maar het is niet anders. Er zijn hoopvolle berichten op sommige plekken en op andere plekken is er juist toenemende uh, narigheid. En nou ja, we gaan ook naar Mali en dat land heeft u de afgelopen weken ook uh, veel in het nieuws gehoord, want ook daar is veel narigheid en ook daar heeft het te maken met, uh, met religie, helaas. Moslimfundamentalisten uh, moslim daar die de boel op scherp hebben gezet. En ik ga praten met um, uh, Anko en Ewien. Die uh, zitten... An Anko en Ewien van Bergijk. Die zitten daar in Sulawesi. Of nee, die zitten in Mali. Moet ik goed zeggen. Eigenlijk in Senegal. Want ze zijn uh, eventjes gevlucht voor de ellende. En, uh, en Gert en Elisabeth de Goeien. Die, uh, die krijgen we de lijn in, uh, in Sulawesi. Goed. Vandaag, dinsdag 22 januari. Ik zei al, de dag na Blue Monday. en Dus hebben we zin in een beetje vrolijkheid in de house. Hier is Jimmy Cliff met Sunshine in the Music. Ja, ja, ja, yo, Jimmy Cliff, sunshine in the music. Ja, daarmee is het uh, laatste uur van deze nacht alweer afgetrapt... en is deze dinsdag uh, goed op gang aan het komen. Ben je nou net wakker geworden en denk je... deze dinsdag kan echt niet meer stuk als we deze plaat horen? Nou, bel dan 0800 1121, Kom door met je verzoekje. En vertel er vooral ook even bij waarom we met die plaat vandaag uh, deze dag moeten beginnen. Moeten wakker worden, wou ik zeggen, maar ik ben al lang wakker. Um, en dan, uh, dan ben ik heel benieuwd naar je verhaal. 0800-1121. Dan kun je je verzoekje doorbellen. En dan gaan we nu door met het gloednieuwe. Want deze is uit 2013. Net uitgekomen. Annie Grammer, Fine By Me. You're not the type, type of girl to remain with the guy. With the guy too shy, too afraid to say he'll give his heart. Just say Never leave. We can lay like this forever. is fine. Bye. Was lekker hoor? En die grammar. Ria uit Dordrecht. Ja. Goedemorgen. Ja, dat klopt. Daar ben ik. Net wakker. Ja, ja, god, ja, ja. <laughs> ja. Uh, het is bij mij zo. Uh, als ik dus soms 's nachts even uit moet, dan is het altijd gelijk even de radio aan. Al is het maar een minuut van wat wordt gedraaid. Ja. Dus vandaar. En dan hoor je ineens een oproepje. En dan denk je ik ja. mag zelf bepalen goed, wat ik draai. Ik hoorde het dus net en toen dacht ik eigenlijk gelijk, uh, mag ik dat zeggen? Ja, ja, vertel eens wel, welk liedje wil je horen uh, Toen dacht ik eigenlijk gelijk aan Neil Diamond met het nummer Beautiful Noise. Omdat ik eens een keer bij een concert, ik heb al een concert altijd wel gezien, maar toen vertelde hij dat dat nummer is ontstaan. Dat hij een keer in een hotelkamer zat ja. en dat hij dus uh, ja, vroeg wakker ja, werd. En het is natuurlijk ook een uh, songwriter. En ja, dat wat hem pakte, dat was eigenlijk de de ja een stad, een grote stad. Die weer tot leven komt, dan hoor je dus een bus rijden en hoor je, ja. hoort, je hoort een hond blaffen en. Ja, is echt een stad die weer tot leven komt. Ik vind het prachtig. Ik vind het gewoon uh, nooit. Ja, want ja. dat is inderdaad. We hebben het vannacht, eerder vannacht gehad over stilte. En ook over aandachtig luisteren. Nou, mm -hmm. Eigenlijk past het helemaal daarin. Hè? Dus je wordt wakker en in die stilte. En je hoort alle geluiden wat je zegt. Ja, langzaam uh, een stad op gang komen. Precies hoe die meer. stad op gang komt. Ik, ik vind hem helemaal prachtig. Hij past er helemaal bij. Dank je wel voor het uh, aanvragen. Beautiful noise, Neil Diamond. Fijn, dank je wel. Geniet ervan. Doei. En een goede Dag. dinsdag. Dank je wel. Dag.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 Life. It's a beautiful noise En het Just to give it is de nacht, de AO.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 Te bellen met I Need You Now op deze dinsdagmorgen 22 januari. Goedemorgen, Eentje. Jan. Goedemorgen. Zo, zit je ook lekker te luisteren? Ik zat lekker te luisteren tijdens het werken. Juist. Oh, je bent aan nou het werk al de hele nacht? Ja. Waar werk je als ik vraag, mag ik? werk in uh, regio Enschede Haarsberg voor de thuiszorg. Ah, kijk eens aan. Dus je bent bij cliënten thuis dan? Ja. In de nacht? Ja. En dan is dat waken bij een bed? Ja. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Dit zijn gewoon huisbezoekjes. Eigenlijk hetzelfde als thuiszorg overdag, alleen dan in de nacht duren. Want dan zijn er ook mensen wakker en hebben ze ook zorg nodig. Klopt. Ah, juist. Klopt, zorg is klok rond, hè. Ja, mooi werk, hè, Jan? Dat, dat, is ja. dat is het. Ja. Jij, jij hebt ook een, een plaat uh, voor, voor deze dag. En die heb je vooral uitgekozen bij het thema wat we de hele nacht hebben uh, behandeld. De stilte. Ja, klopt. En, en welke plaat is het geworden? Keen, silenced by the night. En waarom uh, vind je die zo mooi? Uh, het, het, het is een sterke tekst. En, en, en hij zet je in die zin aan het nadenken... dat, uh, ja, dat in een moeilijke periode van het leven... Dat, dat, dat het toch gepast is om af en toe een pas op de plaats te maken. En dat dat een goede basis is om weer sterker terug te komen. Om te herademen. Ja, ja. ja meer nog meer. Goed zo. Nou, dat dan is. trekken we die rode draad van de stilte in deze nacht... gewoon nog even door lijkt me fantastisch en ik vond het een fantastische mooie uitzending die jullie gemaakt hebben. Dankjewel. Moet je hem zelf aankondigen? Uh, nou, hier komt Keen, Silenced by the Night. Ik hoop dat iedereen ervan geniet. Goed zo, dankjewel. Joop, doeg. Silence by the Night. Was dat Kien? Dankjewel Henk Jan voor het aanvragen. Prachtige plaat inderdaad. Nog even een, een verzoekje voor Jos. Jos was eerder vannacht te horen. Samen met Jeroen hebben we toen het stilte moment beleefd in de uitzending van Dit is de Nacht. Dat is alweer even geleden. Ik hoop dat je nog luistert, Jos. Want een andere luisteraar heeft voor jou gebeld. Die is naar je op zoek. Die wil heel graag met je in contact komen. Dus Jos, als je luistert, bel eventjes 0800-1121. Dan hebben we voor jou een naam en een nummer. Dan kun je met haar in contact komen. Doen we even zo, want het ging even niet anders. Daar zijn we ook voor, hè. Een stukje sociale functie hier in Dit is de Nacht. We zijn er voor de mensen in het land, voor u, voor jou. En uh, we gaan zo meteen uh, afreizen naar andere landen, andere orden. Omdat daar Nederlanders actief zijn en goede dingen en mooie dingen doen en daar ook van alles meemaken. Gert en Elisabeth, de Goeie, bijvoorbeeld, die zitten die wonen en werken in Sulawesi, Indonesië en uh, uh, maken daar spannende tijden mee als er verkiezingen in, in, uh, yeah, in aantocht zijn. Ik geloof dat vandaag de verkiezingen zijn zelfs. En uh, ja, er spelen allerlei sentimenten dan een rol. Uh, allerlei groeperingen, ook religieuze groeperingen. En uh, daar gaan we het over hebben. Ook in Mali, waar Anko en Ewin van Bergijk wonen en werken... Uh, speelt religie een negatieve hoofdrol. Want daar zijn het moslimfundamentalisten die momenteel uh, het hele land lam leggen. Gaan we het straks allemaal over hebben en hoe, over hoe je je dan handhaaft en hoe je uh, toch uh, mooie uh, dingen kan doen en licht kan verspreiden in zo'n land. Uh, gaan we zo meteen doen. Nu eerst City to City, the Road Ahead. City City met The Road Ahead. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. En vanmorgen reizen we af naar, om te beginnen, Mali. Daar zit Ewien van Bergeijk. Samen met haar man Anko woont ze daar al sinds 2004. Ewien, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, maar eigenlijk zit je niet in Mali nu, maar in Senegal geloof ik, hè? Ja, klopt, inderdaad. Want in Mali is natuurlijk uh, niet echt een prettige plek om te vertoeven momenteel. Nee. Daar is het uh... Oorlog, oh ja, oor, je kunt al zeggen burgeroorlog, hè? burgeroorlog uitgebroken. Door uh, de, de moslimfundamentalisten die, die eigenlijk vanuit de woestijn, uh, vanuit de noorden van het land, uh, de rest van het land bedreigen. Um, is dat de reden dat je in Senegal bent? Uh, nee, we hadden eigenlijk al, uh, voordat uh, de staatsgreep plaatsvond vorig jaar, um, hadden we al de plannen om naar Senegal te gaan. Oké, okay, dat was gepland? Ja, dat was gepland. Want daar werk je ook? Daar werken we ook, maar inderdaad. We willen eigenlijk wat uh, breder gaan werken en zien dat we ook uh, regionaal uh, aan de slag gaan. Hm. Uh, en in Kojala, waar we, waar we wonen, zeg maar, zijn wel onze medische collega's... ook uh, afgelopen zondag uh, naar buurland Burkina gegaan vanwege de situatie. Ja, die zijn wel echt gevlucht nu. Ja, nou eigenlijk noemen ze het een strategische rol. Dus uh, ze willen eigenlijk van over de grens even de situatie aankijken. Oké. Okay. We praten zo meteen met je verder. Eerst even naar Gert de Goeien op Sulawesi, Indonesië. Goeie, ja, goedemorgen. Goeie, wat is het Bij jou is het eind van de morgen al? Denk ja, ik. het is hier nu uh, rond half één uh, in ja. de middag. Middag zelfs al, ja. De dag is daar al goed op gang. Um, Gert, ook bij jullie uh, in de regio um, spanningen met uh, uh, religieus fundamentalisme. Um, vandaag zijn er genoeg gouverneursverkiezingen, geloof ik, hè? Uh, wij, uh, wij wonen in Toratja en dat is een deel van uh, de provincie Zuid-Sulawesi. Ja. Nou, er zijn vandaag uh, voor de provincie, uh, die wordt bestuurd door ja, een soort regering met aan het hoofd een gouverneur, zeg maar een governor, soort commissaris van de koningin. Ja. En die wordt vandaag uh, gekozen door de bevolking van Zuid-Sulawesi. Oké. Okay. Wat daar allemaal bij uh, speelt, uh, komen we zo op. Ik wil eerst even naar een paar uh, fragmenten luisteren. Uh, dit is de dag, gisteren. Toen besteden we namelijk ook aandacht in ons dagprogramma aan, uh, aan Indonesië. En uh, Wilma van der Maten, onze correspondent daar ter plaatse... Die, uh, die maakte daar een reportage, wil ik even een fragment van laten horen... Uh, hoe het uh, daar bij haar uh, speelt, die spanningen. Ondanks het feit dat de kerk al bijna zes jaar lang over een vergunning beschikt... is het gebouw verzegeld. En hoe kan dat, vraag ik aan Bono. En hij is de woordvoerder van de kerk. pressure van deze vigilantes groups die use the symbol of islam. They demand the mayor to close the church. Hij zegt: een groep fundamentalisten hebben de burgemeester van Bokor... onder druk gezet om de kerk te sluiten. Deze partij wilde de burgemeester wel steunen op voorwaarde dat de kerk dichtging. En dus meerdere kerken in Bokor. Even though these groups is small in terms of number, their voices is really loud. Het zijn die fundamentalistische groepen. Ze vormen de minderheid, maar ze zijn wel luid en agressief. En het gevaar bestaat dat de gemiddelde Indonesië, die niet zo goed is opgeleid, zich gemakkelijk laat manipuleren door deze extremisten met hun islamitische symbolen. Ja, Wilma van der Maat was dat gisteren in 'Dit is de Dag', liet ze haar reportage horen. Herkenbaar, um, Gert? Ja, toch wel. Uh, hoewel, kijk, wij wonen zelf in uh, het, het Toratja gebied ja. en dat is, nou, ik beschouw het vaak als het toch een soort christelijke enclave in, uh, in Indonesië of in uh, zuid sulawesi Want ja. in ge over, o geheel Indonesië is uh, de meerderheid islam, rond de 80 procent, uh, 10 ja. christen. Ik denk in Toraja-land is het net andersom, daar is de meerderheid christen, ik denk misschien wel 60, 70 procent en ja. Ja, 10 of 20 uh, islam. Dus kijk, kerksluitingen, zo kennen we hier niet. Ik hoor het wel van, uh, van collega's van mij... die in andere delen van Indonesië werken... dat ze daarmee te maken krijgen. Ja. Dat uh, de situatie niet altijd gemakkelijk is. Ja. Uh, nou, We hadden het net al even over die gouverneursverkiezingen. Ik weet, een van de kandidaten... die is nu, zeg maar, Bupati... of soort burgemeester in uh, een ander deel van Sulawesi. Ja. En daar is, gebeurt eigenlijk hetzelfde... wat Wilma termaten in de reportage weer gaf. Van, van Maten, ja. Uh, ja. Daar zijn ook de kerken gesloten in zijn gebied... waar ja. hij de bevoegdheid heeft. En hij is dus verboden dat de christenen samenkomen. Ja. Nou, dat is een van de, kandida de kandidaten die ook gouverneur zou kunnen worden van Zuid-Sulawesi. Ja. Als dat gebeurt, nou, dan zijn de mensen hier toch wel wat bezorgd. Wat gaat er, in, uh, wat gaat er hier in dit gebied gebeuren? Ja. Dat staan in uh, andere delen van Zuid-Sulawesi? Worden daar de herdiensten ook verboden? Mogen mensen meer samenkomen? Ja. Er is wel wat bezorgdheid. Ik moet wel zeggen: de andere twee kandidaten zijn uh, ja, toch gematigder in het democratisch gezin. Ja. Dus daar is eigenlijk ook een beetje de hoop of dat een van die twee gematigden gekozen zal worden. Maar je weet het gewoon niet. Oké. Okay. Gert, we gaan jou even proberen opnieuw te bellen, want de lijn wordt uh, steeds slechter. Uh, kom, kom zo bij je terug. Indonesië, Sulawesië, de verkiezingen en de spanningen daar. Even terug naar Ewin in, uh, ja. in Senegal. Uh, dat soort spanningen, ja, die, hebben, uh, die, die ken je denk ik ook hè, uit Mali. Uh, en die leiden daar dus nu tot, tot een enorme burgeroorlog. Wat heb je daarvan uh, meegekregen tot nu toe? Nou, eigenlijk uh, krijgen we er uh, wel echt wat van mee. Je volgt natuurlijk sowieso het nieuws. We hebben er sinds 2004 uh, gewoond. En we willen eigenlijk ook in uh, februari teruggaan uh, als het mogelijk is. Oké. Okay. Ja, vol, volgende maand al. Ja, volgende maand al, ja. Dat lijkt me spannend. Ja, het is even afwachten. We leven eigenlijk een beetje bij de dag op dit moment. Want Kortjali is, is, het gebied waar jullie wonen, dat is uh, op zich nog niet uh, bezet door de fundamentalisten. Maar ligt er wel redelijk in de buurt. Ja. Nou, dat valt nog op zich nog wel mee hoor. Het is toch nog wel 6 kilometer van uh, de stad Mopti waar ze het elke keer over hebben. Ja. En uh, gisteren we ook dat de Fransen toch aardig uh, ja, terrein terugwinnen. Dus in die zin uh, ja, stemt het ons wel heel positief. Zijn de berichten gunstig? Ja, ja zeker. Ja. weten. Uh, hey, ik heb ook een fragment van wat er in Mali speelt, wil ik ook eventjes uh, laten horen. Omdat het iets um, zegt over hoe de mensen in Mali zelf denken over wat er gebeurt. Bijvoorbeeld uh, vorig jaar, was oh, een momentje, een, uh, dat is. Een financiering waar een moslimjongen in het wit Dit is niet een de... goed fragment, dit is. Uh, uh, we hebben het fragment uit Mali nodig. Er ging even hier iets mis. Daar komt ie. Oh. er is iets, iets misgegaan met het, met het opslaan. Ik kan het niet, niet laten horen, maar ik had een generaal uh, van het Malinese leger... die, uh, die letterlijk zegt... Hè, de, de, uh, van, uh, mensen hier in het land, moslims en christenen, iedereen... niemand wil terug naar de middeleeuwen. Uh, dus uh, uiteindelijk zal, er, zal het verzet uh, groot zijn tegen tegen deze moslimfundamentalisten. Dus hij heeft er vertrouwen in dat het verzet uiteindelijk wint. Heb jij dat vertrouwen ook, Ewien? Of, of is de bedreiging van de fundamentalisten wel heel groot? Nou, met de, ik denk met de Franse ingreep, die uh, natuurlijk eerder was dan verwacht... eerst hadden ze het elke keer over september, uh, hebben we zeker een goede hoop. Uh, Anker en ik hadden het er gisteren wel over. Het, beetje het nadeel van ook de woestijn is niet dat het een hele goede plek is om je te verstoppen... Ja. En uh, met fundamentalisten is het toch vaak als er eentje, ja als er één leider uh, wegvalt, dan, stap, dan, ja, dan staan er ook weer een heel aantal op. Ja. Uh, dus ik heb zeker goede hoop. En uh, daar houden we ons ook aan vast. Maar het uiteindelijk uh, uh, gaat uitpakken en het eindplaatje is, dat is, ja, dat is toch nog heel erg uh, afwachten. Ja, want um... Hoe liggen die verhoudingen een beetje in Mali? Je hebt dus de, de, eigenlijk een beetje twee delen in het land. Hè? De woestijn, waar, de, waar die fundamentalisten nu de, de dienst uitmaken... en meer het zuiden van het land. Is dat, is dat een wereld van verschil? Ja. ja, dat is zeker een wereld van verschil. Um, maar uh, je moet zeggen dat in het noorden... dat is toch veel minder bevolkt. Dus ja, het, het gros van de bevolking uh, is in het zuiden. Ja. Um, dus ja in principe neemt zeg maar, Sahara een heel groot deel van het land in. Ja. Maar aan de andere kant is het het dichtstbevolkt in het zuiden. Ja. Hoe, hoe is het leven daar in het zuiden? dan? Is, zijn daar ook spanningen voelbaar of, of uh, helemaal niet eigenlijk? Nou, we hebben Tus, tussen de mensen ook... daar. Oh, oké. Okay. Nee, uh, in principe uh, um, heb ik wel het idee dat deze situatie ook ons juist veel meer verbindt. Okay. Als moslims en christenen. Ik denk dat iedereen uh, ja, toch de handen in elkaar slaat. Ja. En, en hoe is dat? Je bent nu momenteel in Senegal. Hoe leven moslims en christenen daar samen? Nou, Senegalezen die zeggen ook van. Die zijn heel erg trots op uh, het vreedzaam samenleven. En die spelen in Type. De president uh, speelt ook een, uh, een vrij actieve rol in de hele onderhandeling. Ja. Dus die zeggen ook van ja, nee, dat is echt uh, uit en boze, zoals het nu uh, gaat. Ja. Oké. Okay. Even terug naar uh, Indonesië. Gert, um, we hoorden net al even een fragment, dat wil ik nu laten horen... want er is, zijn ook hoopvolle geluiden. Uh, namelijk van de Moluks Nederlandse journalist Victor Jozef... die gisteren te gast was in, uh, in Dits Dag. En hij vertelt dit over wat er gebeurt op de Molukken. Bijvoorbeeld uh, vorig jaar was er een uh, kerstviering... waar een moslimjongen in het wit de kerken hebben bewaakt... Hm. Hey? En ook vorig jaar juni was de grootste Koran recitatiewedstrijd met muziek. Hebben uh, christen dirigenten voor de muziek verzorgen. En dat was toen ook een testcase voor voor de blokken van zou het uh, vredig een uh, toegaan. Ja, dus het, wat ze daar doen is dus samenwerken, christenen en moslims... om samen bijvoorbeeld, eh, hebben ze doorgeprikt dat het leger... tien jaar geleden achter veel, eh, veel van de... Eh, t, toen was er een burgeroorlog en was toen bleek dat het leger... dat vuurtje nogal aan het opstoken was. Toen zijn ze achtergekomen, dat prikken ze door... en samen slaan ze nu de handen ineen. Dat, dat is toch wel een heel mooi verhaal. Ja, nee, dat, dat klopt. Ik denk waar het uh, ja, alleen maar goed om dat te stimuleren, al denk ik wel... Uh, goed, ik, ik, ik, ben, ik ben bescheiden, want we zijn pas drie jaar hier. Wat ik wel hoor, dat de vlam ook zo weer in de pan kan slaan. Het zijn de, heel fijn dat denk dat er vreedzame verhoudingen zijn, maar ze kunnen ook heel snel uh, exploderen. Ik zal een voorbeeld noemen. Uh, op de grens van uh, Toradja, zeg maar, het, het Toratja gebied met een ander gebied hier iets, ten, ten, ten, ten, ten zuiden van uh, Rantepau. Ik denk dat het in augustus was. Uh, dan gingen jongeren gingen stappen. Toraje uh, jongeren, of die ontmoetten uh, moslimjongeren in een café. Er ontstond ruzie. Uh, een van de, de, de, de, de moslimjongeren werd, uh, nou ja, werd eigenlijk ja, werd vermoord, eigenlijk doodgeslagen bij een vechtpartij. Nou, dan merk je meteen ook de spanning uh, tussen. Terwijl het, het, het is een vechtpartij tussen twee jongeren, maar het heeft wel een effect op de hele bevolking. Nee. Uh, men is dan toch direct bang dat er een uh, ja, uh, onlussel ontstaat tussen, tussen christen en moslims. Dus er is heel veel politie en leger wordt dan ook direct naar die, uh, naar die plek gebracht om de veiligheid te garanderen. Maar, dus, maar, maar speelt, dan, dan, speelt het, dan, een speelt een het dan meteen... Ook op Ambon denk ik, ook hier in het noorden van Sulawesi, Pentena, ja. speelde tien jaar geleden hetzelfde... Uh, Oké, okay, fijn dat we weer. Uh, goede harmonie kunnen samenleven. Maar er hoeft maar één klein. Ja, wat zou ik zeggen? Ongeluk of uh, misstap of misdaad te zijn. En ja, het kan zo exploderen. Maar. Is het dus dat zeer, gewa ja, niet gewapende vrede, maar wel. Ja. ja allemaal ja. gevoelig. Ja. Maar, maar speelt het dan meteen heel breed. Onder, uh, in, in die bevolkingslaag? Of is er alleen maar een kleine groep christenen. en een kleine groep moslims. die heel heet kan reageren? Uh, Zijn denk in de eerste instantie ook solidair met hun gezin of met, uh, met hun bevolkingsgroep. Nee, ik gaan, denk dat het een speelt. Die mensen, op, mensen zijn die het hoofd volhouden, die zeggen oké, okay, mensen moeten verstandig zijn. Dit is geen godsdienstconflict, maar dit is een, nou ja, hoe moet je zeggen, ruzie tussen twee jongeren. Maar ik denk, misschien zullen er ook een aantal mensen zijn die het ja, misschien willen misbruiken en daar een heel groot conflict ja. van maken. Maar ik ben, het ligt, het ligt heel gevoelig. Het kan zo uh, ja, ja. uitgroeien tot iets heel groots. Uh, ja. Ja. Victor Jozef, die, die dus op de Moluk was geweest... die vertelde dat dat dus daar ook gedaan wordt. Hè. Die daar worden, jongeren zetten daar sociale media in, ja. Facebook, Twitter... om dat soort geruchten meteen te ontzenuwen. Dus ook daarin werken ze samen. Heel hè, goed. Op het moment dat, dat er geruchten de wereld in komen... van nee, maar dit zijn de feiten en het valt allemaal mee... en uh, hou je ja. rustig. Heel goed, denk ik, ja. om dat te ja. doen ook, uh, ja. Dat zijn dan weer prachtige en hoopvolle initiatieven... midden in zo'n zo kruidvat. Um, Gert, jij bent predikant daar op Sulawesi. Uh, wat, wat houdt jou bezig? Wat zijn dingen die jij in jouw land uh, kunt toevoegen? Hoe, hoe kun jij zelf daar licht brengen? Het licht was er al voordat ik hier kwam. Dus ja, dat ja. In ieder geval, uh, ik hoop in ieder geval dat ik het licht niet zal uitdoven hier. Nee, uh, nee, nee, maar goed... Ik ben hier uh, misschien toch wel leuk iets te vertellen daarover, als het mag. Ja, natuurlijk. Daarom ja, okay. vraag ik het. Uh, het ligt uh, 100 jaar geleden. Want dat speelt nu erg dit jaar in de Toranja-kerk. 100 jaar geleden kwam de eerste. ...zendeling vanuit de geformeerde zendingsbond hier... Oh ja. uh, ...om het, nou, toch het licht, het evangelie te brengen. Nou, dat heeft bij de toratjes, dan, ja ...God heeft dat werk gezegend... na die eerste zendeling... ...dat was Antonie van der Loosrecht met zijn vrouw Ida... Er ...zijn er nog veel, uh, ja, veel zendelingen... Van, ...en ook uh, predikanten, uh, onderwijzers, verpleegkundigen... ...doktoren uitgezonden naar Toratjaland... Uh, nou, dat heeft echt heel ja, positief effect gehad. God heeft dat ook gezegend, want er is nu echt een hele bloeiende Toratja-kerk ontstaan. Nou, die viert dit jaar het 100-jarig bestaan. Uh, ik ben dan een van de uitgezondenen van de GZB om hier de Toratja-kerk uh, te dienen. En ja. mijn taak is eigenlijk om aanstaande predikanten, ja, hoe moet ik zeggen, praktisch te vormen. Studenten die klaar zijn met de theologieopleiding en die predikant willen worden, die lopen twee jaar stage in de gemeente. In die twee jaar komen ze drie keer een periode naar het instituut waar ik werk. Dan komen ze terug voor evaluatie, bijscholing, uh, uitwisselen van praktijkervaringen. Maar ik heb daar een aandeel in omdat ik, nou, ik was een aantal jaren predikant in Nederland... en ik vind dat heel mooi om mijn uh, ervaring die ik in Nederland heb opgedaan... om die hier uh, te kunnen gebruiken. En ja. om dit te leren van de situatie hier. Want dat is wel, ik uh, vind de GZB ook heel belangrijk. Het is over en weer, het is zending is wederkerigheid. Ja, mooi. Goed op te horen. Jullie hebben dus een feestje dit jaar. Ja. Ah, dat klopt, of een feestje. Het is, een, ik denk, het is zelfs een feest. De Toranja kerk besteedt er heel veel aandacht aan. Er zijn allerlei activiteiten. Maar ook heel mooi, vanuit Nederland wordt er ook aandacht aan gegeven. En juist deze week zijn collega's van jullie, die zijn hier namens EO Metterda. Ja. Om hier opnames te maken van... Er is hier in is een klein ziekenhuis. Nou, Dat heeft het niet breed om het zo te zeggen. Op allerlei manieren. Een zeer beperkt ziekenhuis. Maar ze proberen de mensen zoveel mogelijk te helpen. Nou, en er is hier een uh, project voor uh, gehandicapten, lichamelijk gehandicapten en andersbegaafden. Yeah. Uh, daar worden, dat heet RBM. Nou, jullie team of jullie collega's van de eo maken momenteel deze week hier opname. Leuk. Wow. wordt in april of juni getoond aan de, de, de bevolking oh, dat, van Nederland. Dat duurt nog de even in. Met ja. bedoeling om dat ziekenhuis en dat, die gehandicaptenorganisatie hier te steunen. Okay, dus dat dus is ook in... een van de zeg maar, cadeautjes die Nederland weer aan Toratja geeft. Oké. Okay is mooi om te zien. In dus inderdaad, in het voorjaar op, uh, op Nederland 2, geloof op 2, uh, krijgt het een plekje. Ja, okay. um, Anko en Ewien, moet ik zeggen, want die heb ik aan de lijn. In, uh, in Senegal, wat is, wat is eigenlijk jullie rol in dat land? Jullie wonen daar al negen al, jaar, geloof ik. Wat doen jullie in <routinely> Mali um, en Senegal? Wij uh, geven... Uh, zeg maar, in het algemeen algemene zin technische ondersteuning aan allerlei uh, projecten. Daarvoor zijn we uitgezonden ook. Uh, mijn man die zit in uh, zonne-energie. Daar is hij uh, adviseur in. En ik zelf ben uh, fotograaf en videograaf. En op welke manier... Uh, waarom, dat kun je overal doen. Waarom doen jullie dat dan in Mali? Nou, we wilden eigenlijk uh, onze talenten inzetten... ...in een land uh, waar uh, deze kennis niet aanwezig is. En uh, het is ook een beetje wat er net al gezegd werd. In, in, ja, in Nederland kunnen we dat uh, inderdaad op allerlei manieren doen. Maar hier wilden we toch uh, uh, dat met name gebruiken voor de, de versterking van de kerken. Oh. En uh, we hebben in Mali uh, hebben ook een aantal jongeren opgeleid. En die nemen nu bepaalde taken over... En wij dachten van, dan is het heel erg uh, gezond ook om uh, enig afstand te nemen. Ja. En voor ons een wat meer uh, ja, rol aan de zijlijn. Uh, dus dat we hier weer verder mogen gaan. Jullie ja, uh, ja? doen dit werk nu sinds 2004. Er, er werd hier in Nederland vorige week, na alleen van die burgeroorlog, meewaren gedaan. Zo van, Mali was een soort... Um, Grote belofte of een soort goed voorbeeld van eh, daar hebben we als, eh, vanuit Nederland is daar speciale aandacht naar uitgegaan. Daar hebben we veel geld en middelen enzovoorts ingestopt voor ontwikkelingssamenwerking. En hop, je ziet, eh, lont in het kruidvat, al het werk voor niks. Eh, dat, hoe, hoe, hoe kijk je er tegenaan als op die manier hier in Nederland over Mali wordt gesproken? Ja, weet je, ik vind het toch ook altijd wel een beetje ingewikkeld hoor. Want eh, vanuit Nederland heb je natuurlijk een heel andere kijk erop. Uh, mensen begrijpen de cultuur niet en uh, ja, je, je kent het land uh, toch niet, als je, als je vanuit Nederland kijkt. En aan de ene kant snap ik dat, maar aan de andere kant denk ik van ja, soms zijn we ook gewoon als, uh, als een, uh, hoe zeg je dat, als, uh, als land, zijn we erg snel om dat soort dingen uh, uit de kast te trekken, dat soort mm. conclusies. En zien we, overzien we dan toch niet het hele totaalplaatje, uh, het is absoluut zo dat wij ook uh, enigszins teleurgesteld waren... dat een staatsgreep nodig was. En dat men daar ook heel erg achter stond. Ja. Um, maar ja, het is wel heel erg kort door de bocht om te zeggen... van oké, okay, uh, alles wat we gedaan hebben tot nu toe... dat, uh, ja, dat uh, kunnen we ja. nu wel weggooien. Dat is maar absoluut dat is, niet waar. Dat is een beetje ook de achtergrond van het conflict, hè? die staatsgreep. Um, leg, eens, leg nog eens uit, waarom was die kennelijk nodig? Nou, men was toch al... Uh, ...onderhuids een heel aantal jaren ontevreden met uh, de vorige president, de ATT... ...die uh, overigens nu ook in uh, Senegal uh, lijkt te zijn. Okay. Um, en dat ging dan met name toch over corruptie en uh, ja, je familieleden allerlei posten geven... ...en de uiteindelijke problemen van het land niet oplossen. Ja. En wat wij ook wel zagen was dat er heel veel geld uh, vanuit het buitenland bleef in uh, de hoofdstad uh, hangen, zeg maar... En uh, naar het noorden, ja, daar werden wel soms allerlei beloften gedaan, maar die werden dan niet nagekomen. En ja. dus aan de ene kant ja, is het wel enigszins begrijpelijk, zeg maar, dat het noorden ontevreden was. Ja. Maar de uiteindelijke uh, kern van het conflict is toch nadat Gaddafi uh, uh, doodgeschoten is, dat al die, uh, hij had een heel aantal jonge Malinezen gerecruiteerd. Ja. En die zijn nu bewapend en alweer teruggekomen. We hebben het over de toebarrechts, hè? Ja. Ja, ook, maar uiteindelijk, uit, ja, uiteindelijk is het toch een hele, een hele mengeling van hoor. Ja, dus, ja. Uh, het zijn niet alleen de X. Ja, en, en die komen nu weer terug in Mali, en uh, daardoor is die onrust uh, verder uh, aangewakkerd. Tot ja, een burgeroorlog. Uh, ja. ja, en er zijn allerlei verschillende groepen nu actief. En de een die, uh, ja, die wil voor heel Mali-sharia, en de ander die is. Uh, Alleen met drugs bezig en, uh, en mensenhandel en dat soort dingen. Dus ja, het is echt een zoortje. Uh, een ja. ja, ja. hey, maar als je dan um, zo'n uitspraak hoort hè, van al die ontwikkelingssamenwerking... zoveel als je erin stopt, wat heeft het allemaal voor resultaat? Wat, zou je, wat kun jij daarover zeggen, het werk wat jullie doen? Heeft dat blijvend resultaat? Nou, waar wij ons uh, ook met name op richten zijn jongeren. Uh, jongeren zijn toch wat maakbaarder. En die willen ook uh, heel erg graag. Je moet je ook voorstellen dat in een land als Mali, en daarvoor zijn we ook gekomen, de ontwikkelings- of de onderwijsmogelijkheden gewoon heel uh, minimaal zijn. Uh, dus het is voor ons vaak ook inderdaad wel heel makkelijk praten in een land waar je heel veel keuzes hebt. En uh, wij hopen gewoon dat het uitwaait. Dus wij nemen zeg, bij wijze van zeven jongeren uh, onder ons. Wij hopen dat die zeven jongeren ook weer zeven jongeren bij wijze van... Uh, zelf onder hun hoede nemen... en dat je, ja. dat je op die manier echt het land opbouwt. Ja, juist de jeugd, hè? Als, het, als het gaat om de Arabische lente... is het juist ook de jeugd die werkloos, uh, ontevreden enzovoort... Dat is juist ook een hoop boosheid. Is dat in Mali anders? Nee, dat is niet anders, uh, denk ik. Uh, je moet je ook voorstellen dat uh, een vrouw in Mali... gemiddeld uh, 7,2 kinderen krijgt. Dus 50 procent of plus... Uh, of meer, zeg maar, is uh, 15 uh, jaar of ouder. Dus je praat ook over een hele grote groep. Ja. En uh, ja, als, als het onderwijs al uh, heel erg uh, minimaal is en er ook heel veel gestaakt wordt. Uh, mensen niet goed worden betaald, ook leraren en dat soort dingen. Uh, en als je ministers van je eigen land uh, hun, uh, uh, zeg maar hun zonen en dochters naar het buitenland sturen voor goed onderwijs. Ja, dan zit je toch eigenlijk in een soort impasse. Ja, ja. dus, dus, het, dus het gaat niet goed eigenlijk momenteel. Het, het is, maar, maar er zijn wel lichtpuntjes, zo moet ik het overzien. Ja, er zijn absoluut lichtpunten. Ja, want uh, je ziet ook waar het net even over ging over de jongeren die opstaan. Ja. En die zeggen het is genoeg. Ja. Dus wat je op de Molukken zag dat zie, of, of ziet, dat zie je ook in Mali. Absoluut. Een, groeiende, ja. een groeiende groep jongeren die zich tegen uh, al die ellende keert. Dat is goed om te horen. Terug naar uh, Sulawesi, Gert de Goeien. Ja. Um, jullie, uh, jullie zijn daar als, als met het uh, predikantengezin bezig op Sulawesi. Um, jullie vertellen mensen daar over, over God. Uh, wat mm -hmm. heeft dat, uh, merk je dat dat uh, iets doet in het land? Brengt dat... Meer verdeeldheid of meer vrede? Want ik kan me voorstellen. in een land waar ook moslims wonen. dat dat juist ook gevoelig kan liggen. Ja, het ligt. Uh, nou ja, ik zei net al, we zitten hier in Toratja. in een, uh, toch wel wat overwegend, uh, ge of een gebied waar overwegend. Uh, de christelijke meerderheid vormen. Uh, ik hoor van. zeg maar, er zijn ook Toratja gemeenten in Makassar. bijvoorbeeld in Jakarta. of in uh, gebieden waar de situatie veel moeilijker is. Uh, wat ik merk is dat men. Ja, zeg maar, het. Probeer zoveel mogelijk samen te werken... ...ook met, uh, met, met, met, met, de, met de moskee. Ja. Uh, ik merk wel eens bij hier... Bij, bij, ...als het gaat om de theologie... ...dat men daarom ook probeert... ...de scherpe kantjes... ...van de theologische discussie wat te vermijden. Ik, okay. ik begrijp het heel goed... ...in een land waar het gevoelig ligt je de spanning ja. niet opvoeren. Dus het ja. gaat om, op theologische... In Nederland zeggen we wel eens, wat is het verschil tussen islam en christendom? Ja. Uh, Zitten er de verschillen tussen? Hier is men heel gauw geneigd om te zeggen, we dienen allemaal dezelfde God. Ja. Ook binnen ja. de kerk. En, en, en, maar, en, en hoe ga jij daar dan mee om? Want jij bent daar om te evangeliseren, om mensen juist over Jezus te vertellen. Hoe ga je daar dan mee om? Uh, nou, ik ben hier om de studenten te opleiden. Ik probeer ze wel, ja... Ik hoef, ja, ook van jongens, we moeten, of het is wel belangrijk om eerlijk te zijn. Ook als predikant, ook je gemeente. Waar, waar, waar staan we voor? Wie is, uh, wie is Jezus Christus? Ja. Nou, dat zijn ze zich dan ook wel bewust. Maar, je, maar, maar jou... ik merk, gaat het om de je plek in de samenleving? Ja, dan, dan is men toch wel heel bescheiden ook. Het zal mij niet gauw zeggen. Uh, de islam gelooft in iets anders dan een christen. Uh, ja, ja. Maar je, in de maar... gemeente uh, ja, is het wel naar voren gebracht. Ja, ja. Maar in de discussie, binnen de plek in de samenleving, wordt vooral gekeken wat bindt ons? En uh, ja, hoe kunnen we bijdragen aan de harmonie van de samenleving? Ja, lijkt me ook verstandig. Maar jou, jouw publiek ja. is dus eigenlijk uh, christenen, studenten, uh, ja. kerken. en Dus heb je dat probleem uh, wat, wat minder? Ik denk in Toratja speelt een andere discussie. Maar ik weet niet of daar nu tijd voor is. Dat is met het animisme wat nog op een bepaalde manier uh, ja, levend is. Dat heet hier de Aloktodone. Dat is de oude godsdienst van de Toratja's. Ja? Uh, die geloven er zijn veel goden. We moeten uh, okay. dieren offeren. ...om onze plek in de hemel veilig te stellen. En dat, dat leeft hier binnen Toratja nog heel erg. Oké, okay, ja. Daar dus, dus... Ja, gaat denk ik intern de, de discussie veel meer over. Hoe kunnen wij... Zo, zowel, zowel, zowel onder moslims als onder christenen... ...zijn er mensen die ook nog uh, dat animisme aanhangen? Uh, vooral onder christenen, uh... Ja, ja. Ja, die, die zijn er nog, uh, ja. Oké, okay, dus dat is ook vooral een, een binnenkerkelijke discussie daar dan. Ja, ja precies. Uh, de discussie hier speelt veel meer rond uh, de, zeg maar de oude Adat... ...de ja. oude godsdienst van Toratja's... Dan ten opzichte van de islam. Ja, ja. Oké, okay. kun je nog een moment noemen, Gert, waarvan je zegt van uh, wat je afgelopen tijd hebt meegemaakt. Hiervoor doe ik het. Dit was echt zo geweldig. Daarom ben ik hier. Ja, nou dat heb ik regelmatig. Ik heb ontzettend veel bewondering voor de studenten die, uh, die predikant willen worden, juist in uh, hier in Trabatjan zijn nog heel veel moeilijk toegankelijke gebieden. Uh, vraag maar aan je collega's die volgende week terugkomen... Nou, die mensengebieden uh, waar je een, nou, een dag reizen over doet om er te komen... waar geen elektriciteit is, waar je heel eenvoudig moet leven, moet werken... Nou, daar heb ik ontzettend veel bewondering voor. Voor de studenten die daar naartoe willen. Die soms van hun partner gescheiden worden. Omdat de, zeg maar, de, de man werkt. In, die wordt uitgezonden naar een uh, gemeente. in een moeilijk toegankelijk gebied. De vrouw moet in Rantepauw of in of een andere stad blijven. om toch ook inkomsten te verdienen. Want. salaris voor predikanten is heel erg gering. Ja. Nou, ik heb daar heel veel uh, bewondering voor. En dan denk ik oké, jongen. ik leer daar. Zij jullie niet zozeer van mij. maar ik leer heel veel van hen. Goed. Dus hun motivatie is uh, erg groot. Uh, predikant zijn hier is geen. Uh, geen luxe, maar heeft toch ook vaak met, nou ja, uh, uitdaging. Ja precies, en avontuur. Oké, okay, uh, ja. Ewin uh, van Bergijk ja. in, in Senegal nu. Um, Zelfde vraag voor jou, Wat, uh, kun jij een moment terughalen van de afgelopen tijd waarvan je zegt, hiervoor doen we het. Daarom zijn we hier, in Mali, in Senegal. Ja, toch, toch het, de omgang met jongeren. En uh, zien dat uh, als je, ja, als je een, een moedje praat en uh, ja, toch uh, goede kennis geeft. Uh, dat ze daardoor hun mogelijkheden en hun toekomst uh, kunnen verbreden. Ja, dat is gewoon mooi om te zien en bemoedigend elke keer weer. Absoluut, ja, ja dat is zeker de moeite waard. Oké, okay. even terug naar Nederland, uh, want we gaan alweer richting zes uh, uur. De dag begint hier en het Radio 1-journaal start voor de deur. Wat krijgen jullie mee van het nieuws hier in Nederland? Sneeuw, korst. Ja, ijskoorts, <lacht> <lacht> Elfstedentocht, hè? <lacht> Ja, dat, dat wat nog meer? Ebien? Ja nou ik ik uh, ik kijk toch wel met verbazing ook naar, uh, ja, naar alle medische wanpraktijken die, uh, ja, die er op dit moment uh, actueel zijn. En dat uh, ja in, in in principe in Mali zien we, zien we ook allerlei uh, dingen op dat vlak. Maar ja, dat verwacht je niet in Nederland. Wat? Nou ja, aan de ene kant verwacht je het wel, maar dat het opeens zo heel erg actueel is en dat er van alles in de boven komt, dat uh, ja. verbaast me wel eens. Ja. ja. Nou, ik wil jullie allebei hartelijk bedanken. Uh, Wien van Berguik vanuit Senegal en uh, Gert de Goeie vanuit Sulawesi voor jullie uh, verhalen uit die werelddelen: verhalen van, uh, van spanningen en verhalen met uh, lichtpuntjes van hoop. En dan gaan we richting de dag. Want in het Radio 1 Journaal zometeen aandacht voor uh, de Vira. De, het, de, een deel van het parlement wil een parlementaire enquête. Ik ben benieuwd of dat een Kamermeerderheid is. En uh, uh, ook hebben Lara en Marcel in de uitzending de benoeming van, uh, van Dijsselbloem natuurlijk. Prachtig, prachtig, prachtig. Maar uh, hoe ligt het allemaal in Europa? Dat zometeen in het Radio 1 Journaal. Een goede dinsdag.